Jeroen van Kamp met het CNN Journaal. Ruim 1300 vluchtelingen zijn vandaag per schip van het Griekse eiland Kos naar Athene gebracht. Op het eiland zijn duizend migranten uit Afrika en het Midden-Oosten neergestreken. En Kos kan dat niet meer aan. Zo zijn er niet genoeg sanitaire voorzieningen. Ook andere eilanden sturen vluchtelingen naar de hoofdstad. De Griekse overheid zegt dat ze met mannenmacht probeert documenten te regelen voor de migranten. Zodat die verder Europa in kunnen reizen. In Turkije zijn onderhandelingen over een nieuwe coalitie mislukt. De AK-partij is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen... met de centrumlinkse CHP, zegt premier Davutoglu. De twee partijen hebben wekenlang onderhandeld over een coalitie. Vandaag zaten de leiders van beide partijen anderhalf uur met elkaar om de tafel... maar dat heeft niet tot resultaat geleid. De AK-partij kan nog een coalitie vormen met de rechtsnationalistische MHP... maar die partij zei direct na de verkiezingen dat Turkije opnieuw naar de stembus moet. De kans bestaat nu dat dat ook gaat gebeuren. Turkije trekt dit jaar minder vakantiegangers. Vorige week werden 36% minder reizen naar het land geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de, zegt de reisbrancheorganisatie ANVR. Reisorganisaties schrijven de daling toe aan de aanslagen van de afgelopen weken. Maar de brancheorganisatie benadrukt ook dat het in Nederland erg mooi weer is, waardoor mensen minder snel een vakantie boeken. De gemeente Al van der Rijn stelt de aannemers Maurik en BSB Staalbouw aansprakelijk voor het kraanongeluk vorige week. De gemeente wil alle schade op de bedrijven verhalen, zegt burgemeester Spies. Met ongeluk vielen twee bouwkranen en een groot brugdeel om en kwamen op vier panden terecht. Een Zwitser van 39 is erin geslaagd om in twee maanden tijd alle Alpentoppen boven de 4000 meter te beklimmen. Hij gebruikte daarbij geen motorvoertuigen. Hij liep of fietste van berg naar berg. De Zwitser heeft net geen record te pakken. Twee Italianen deden er eerder twee dagen korter over om alle 82 toppen boven de 4000 meter te bereiken. Het weer. Later vanmiddag en vanavond trekken de enkele stevige regen- en onweersbuien over het land. Daarbij is kans op zware windstoten. Morgen ook onweersbuien en ongeveer 25 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge. 4 kilometer file richting Amsterdam. Op de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat 5 kilometer tussen Delft Noord en Afrit Berkel en rij. Op de A208 Haarlem Velsen bij de aansluiting met de A22 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort Zo, heeft het, het. Ja, en jij beleeft het. Zon, Zo, Zon zee. zee, Zandvoort. en, en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, ZFM. met nu de Muziek Boulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Heel lang leven en blijf ook gezond. Als je mij nou op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat genappe mensen mens ook. van die rijden en taal. Tien, die Mijn mama had voor.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 Kan heel lang leven en blijft het verzond Als je meeneuwer de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat kunnen op de mensen van hoor? Ik ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond mijn tijntje. Toen zei mijn man, maar zou ons nog een tweede bak die goed smaken. Ze riepen, he ja! En toen moest ik wel opnieuw weer maken Ter een koffie iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat kan op de mens daar hoor. Je kan heel lang leven en blijft het gezond. Als je mijn de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat kan op de mens van hoor.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 De Amsterdamse avond. Op diverse buitenpodia en met tientallen bekende en misschien iets minder bekende artiesten... zal het centrum van Zandvoort weer bruisen met voor elk wat wils muziek. Puur en alleen maar Amsterdams zal het dan ook niet worden. Van Jordaanse meezingers, ze zijn ook niet vergeten... en bekende Nederlandstalige meebrullers en levensliederen tot anderstalige repertoire. Een waar feest voor bezoekers... En voor de artiesten die met voor elkaar de beste in zichzelf naar boven zullen halen. De horeca in Zandvoort zal, als van ouds, haar uiterste best doen om het haar gasten naar de zin te maken. Ze zijn immers de grote inspirators achter het festival. Uiteraard wordt aan een inwendige mens gedacht. De vele buitenbars en snackstalletjes zullen het feest compleet met hopelijk een lekker temperatuurtje. De toegang en de zon zijn gratis. Amsterdams muziekfestival begint om 8 uur 's avonds in het gezellige centrum van Zandvoort aan Zee. Het er aan zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. Het weekend van 15 en 16 augustus... ...staat in het teken van groot zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. De jaarlijkse Eneco-luchterduinenrace tweedaagse van Zandvoort... ...zal in het weekend weer plaatsvinden. Op zaterdag wordt er een lange afstandswedstrijd gevaren... ...voor de boten met een TR tot en met 107... ...een afstand van hemelsbreed zo'n 50 kilometer... Voor de boten met een TR groter dan 107 is er een aangebast parcours. Zodat het voor alle katemanens een gelijke uitdaging zal worden. Op zondag wordt er korte baanwedstrijden gevaren. Deelnemers kunnen zich via de voorinschrijving op internet aanmelden. Meer informatie, watersportvereniging Zandvoort, boulevard Paulusloot paal 67 en de website is www.wvzandvoort.nl. like she told me to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 van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam om 2400 damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen dood te schieten stuit op veel weerstand. De dierenbescherming steeg het afmaken van de dieren en is daarom een petitie gestart. In de Amsterdamse waterleidingduinen is de laatste jaren een overschot aan damherten ontstaan. De provincie en de gemeente zijn daarom van plan om 2400 van de ongeveer 3000 damherten af te schieten. Volgens de dierenbescherming is het afschieten van de herten kartesrovaal voor het unieke karakter van de waterleidingduinen. Ook zou het overschot maar tijdelijk verholpen worden omdat er door de constante ruimte en meer beschikbare voedsel juist meer nageslag komt. Daarna zal er geen sprake meer zijn van natuurlijke selectie waardoor juist de zwakkere dieren overblijven. Om het afschieten van de damherten te voorkomen is de dierenbescherming een online petitie gestart. Wachten tijd van onzekerheid.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 Misschien Westkust weerbericht. De dag begon vrij zonnig. Later op de dag raakt het meer bewolkt... en in de avond neemt vanuit het zuiden... de kans op regen en onweersbuien toe. Het wordt een zomerse dag. Lokaal tropisch dag met een maximaal... van 25 tot 27 graden in het noorden... en 28 tot 30 graden in het midden... en 30 tot 32 graden in het zuiden en het oosten van het land. De wind is matig van kracht en waait uit het oosten. Vrijdag komen er nog enkele buien voor, zeker in het oostelijke helft van het land... en is daarbij een groot deel van de dag kans op onweer. Het wordt 24 graden in het westen tot lokaal nog 28 graden in het noordoosten. Zaterdag is het beduidend koeler. Met een matige noordwestenwind komt de temperatuur niet verder... dan 20 graden in de kustprovincies en 23 graden in het oosten. Het weerbeeld bestaat uit zonnige perioden en een enkele bui. Zondag wordt een overwegend droge dag met in de kustgebieden meer zon dan in het binnenland. Het wordt circa 21 graden. Volgende week blijft het redelijk zomerweer met zonnige temperaturen en slecht af en toe een bui. Met maxima tussen de 20 en de 24 graden is de temperatuur vrij normaal voor half augustus. Halverwege volgende week kan het ook weer wat warmer worden. born beneath an angry star, lest we forget how fresh we are. On and on the rain will fall like tears from the star, like tears from the star. En een drankje, check. Heerlijk muziekje erbij, check. Op toplocatie, check. Geniet met vrienden en familie van een avondje uit op de camping. Geniet in het hoogseizoen, iedere donderdag tot 13 augustus, met familie en vrienden van een avondje uit. Wijnbar Vive de Lavin schenkt de beste wijnen. Uit de houtoven kunt u verse pizza's bestellen of eet een burger vanuit de barbecue. Om de avond af te maken, zorgen wij voor live muziek van diverse zingers en songwriters. Meer informatie Café de Lakens, Zeeweg 60. En de aanvang is 4 uur middags.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 Sam, and every time it rains, it rains. And don't you know it's cloudbusting? Every time it rains, it rains. and Don't you know it's cloudbusting? You find your fortune falling all over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella is upside down. We live up a half a salty hose away. Like Eagle, Oh, God, boys are Heeft uw zoon of dochter moeite met op gewicht te blijven of is zij echt te zwaar, dan is aanmelden voor Family Fit een goed idee. Family Fit is een programma voor jongeren met overgewicht tussen de 12 en de 18 jaar. Het programma duurt drie maanden. Naast een uitgebreid sport- en bewegingsaanbod bevat het programma ook coaching op het gebied van voeding, bewegen en gedrag. In september start een nieuwe groep. Aanmelden kan nu. Uw kind volgt een gevarieerd en uitdagend fitnessprogramma en maakt daarnaast kennis met verschillende teamsporten. Binnen het totale bewegingsprogramma staat plezier voorop. Na sport en bewegen kent de aanpak groepsessies voor jongeren, de ouders en de individuele gezinnen gerichte begeleiding. Diverse coaches gaan met de jongeren en gezinnen kijken naar hun gedrag en gewoontes. Onder andere ten aanzien van voeding en bewegen en hen begeleiden naar een gezondere leeftijl. Family Fit is gericht op een duurzame, sportieve en gezonde leefstijl en het terugdringen van overgewicht. Hierbij is niet alleen aandacht voor de deelnemers, maar voor het hele gezin. Het programma Family Fit is gezamenlijk initiatief van FM Plus Health Club, de opvoedpolie, Voedingsadviesbureau De Winter, Sportservice Meer en de Sportservice Heemstede Zandvoort. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Joyce Meuningringen en Sportservice Halen Me Meer via jmeuningen.sportservicehalenmeer.nl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 Just believe in it was het moeilijk om met een Franse weer te schrijven. Dat was zo moeilijk dat veel mensen er helemaal niet aan begonnen. Ook niet als ze wel leren lezen. Tegenwoordig leren kinderen tegelijk lezen en schrijven. Ze maken kennis met letters en moeten die meteen in een schriftje kopiëren. Dat ging eeuwen anders. Eerst kwam het lezen, zodat je de Bijbel kon bestuderen. Daarna kwam het schrijven. Dat voor een kleine groep was weggelegd. Schrijven met een ganzenveer vereiste veel oefening en dat vonden niet alle ouders nodig. In de rijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden konden relatief veel kinderen naar school om te leren lezen. En vaak oefenden ze ook een beetje schrijven. Rond 1600 kon bijna de helft van de mannen en een derde van de vrouwen een trouwakte ondertekenen met hun eigen naam. Maar de Republiek was een uitzondering. Come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 Pain I feel absentmindedly ideal a game for two. Then the doorbell stands accused and acquaints me with the news.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 Jaarlijks worden er verschillende megajaarmarksen georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarnaast zijn hier de hele dag diverse attracties... straattheater, muziekshows en nog veel meer. Leuk voor zowel jong als oud. Tevens speciale acties van winkeliers. En de data die zo schrijn in 2015, 16 augustus en 29 november... 29 november is een feestmarkt met hoog bezoek van Sinterklaas. Kijk voor meer informatie op de website www.zandvoortpromotie.nl Aanvang is 10 uur s morgens en het is s'avonds om 6 uur afgelopen. Morning.